De GroenLinks-fractie heeft sinds de verkiezingen nog vier zetels over. Sap wordt als Kamerlid vervangen door Linda Voortman... die de Kamer door de slechte verkiezingsuitslag van vorige maand... net had moeten verlaten. Bij een politieactie in Straatsburg is een terreurverdachte gedood. Hij opende het vuur op agenten toen ze hem wilden arresteren. De politie schoot hem daarop dood. Het zou gaan om een man van in de dertig. Volgens Franse media zijn bij de schietpartij drie agenten gewond geraakt. Ze werden beschoten toen ze het huis van de verdachte binnengingen... In de woning zou een lijst zijn gevonden met mogelijke doelwitten voor aanslagen. De arrestatie was volgens Franse media... naar aanleiding van een aanval met een explosief op een Joodse winkel... in een voorstad van Parijs vorige maand. Daarbij viel één gewonde. De aanval veroorzaakte grote onrust onder de Joodse bewoners in de gemeente. Een dronken automobilist in Wernhout in Noord-Brabant... is door omstanders tot stoppen gedwongen. De 33-jarige man had met zijn auto bijna twee voetgangers aangereden... in een bungalowpark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 Het weer vanmiddag droog en zonnige periode. Vanavond en vannacht eh, alleen in het noorden kans op een bui. De rest van het land blijft droog. Morgen opnieuw droog en zonnig. Het wordt, net als vandaag, morgen ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal. AMB verkeersinformatie. Er staan files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor de afrit Bunschoten 3 kilometer. Dat zijn de omrijders voor de file op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Daar staat voor knopend Hoevelaken 4 kilometer door wegwerkzaamheden. De weg is dicht tussen knopend Hoevelaken en de afrit en Dat duurt nog tot maandagochtend 5 uur. En dan de A44 Amsterdam richting Den Haag. Daar staat tussen Leiden en Wassenaar 3 kilometer.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 Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de Avro. Hans Smit. Goedemiddag. Vanuit de Amstel-foyer in, in dit half uur zou wel eens een heel klassiek half uur kunnen worden. Aan tafel Leo Samema heeft een biografie geschreven van Alfons Diepenbroek, componist van het Vokalen. Uh, Roland Kieft bespreekt straks een drietal uh, klassieke CD's. En een uh, klassieker onder de moderne uh, kunstenaars, uh, Mo Mondriaan, krijgt zijn eigen museum in Winterswijk. En Wim van Krimpen die is, uh, ik wou zeggen, die is zo gek om daar uh, de, de, de karten te gaan trekken. Uh, waarom wilt hij dat zo graag ik like, in Winterswijk? Een museum voor uh, Mondriaan. Nou, Winterswijk wil het graag. En, uh, u eigenlijk helemaal en, het. en de wijde omgeving. En uh, ik ben er uh, door de enthousiaste initiatiefnemers in gepraat. Mm -hmm. En u heeft er zin in? Ja, absoluut. Ja. Musea bouwen is toch het, het leukste wat in het leven dat ja, er is. Ik ja, mag ja, dat het, graag doen. Bent u, bent u goed in? Ja, daar gaan we het straks over hebben. Ronald Kief, drie uh, klassieke CD's. Een tipje van de sluier. Ja, allemaal van Nederlandse bodem. De, de, de gloednieuwe Janine Jansen. Uh, sinds een aantal jaren weer een nieuwe cd. Dat is wel opmerkelijk. Daarnaast, uh, wat dan heet, de allereerste opera ooit gecomponeerd. Die, geloof ik, 434 jaar na de première... nu dan ook op cd is toevertrouwd. Uh, toe en een groot, heel groot pianotalent... wat ik graag onder de aandacht wil brengen. Thomas Beyer Thomas Beyer En Leo Samerbaar, die knikt van die kind. Thomas Beyer of niet? Ja, ik ken alle drie die daar <laughs> op de hoesjes staan. <laughs> Je bent muzikoloog, Je bent het niet precies. Ja, ja, ja. ja. Nou, ja. Dus uh, de moeite waard om te blijven luisteren. De moeite waard om te blijven luisteren. Maar ieder nou, van ook... het grootste belang. Eigen cultuur is iets waar we... We hadden het het eerste uur al met uh, Paul van Soest over. Dat, ja. uh, dat het de eigen cultuur veel te weinig aandacht krijgt in ons land. En uh, ook vanuit de, een overheid die dan misschien niet hoeft te betalen... maar wel moet laten weten dat ze de belangstelling voor heeft. Ja. En dat ontbreekt. Nou, dat lijkt mij een mooie inleiding voor het uh, onderwerp... waar we nu over gaan hebben. Namelijk uh, Winterswijk, dat uh, uh, krijgt een eigen Mondriaan-museum. Het culturele nieuws gaat de laatste maanden vrijwel uitsluitend... over musea die moeten verdwijnen... of toneelgezelschappen die uh, in nood verkeren. Maar in Winterswijk trekken ze zich niets van aan, van al dat malheur... Daar beginnen ze gewoon een nieuw, een nieuw museum. En Wim van Krimpen, oud-directeur van de kunsthal en van het gemeentemuseum in Den Haag... die wil dat de deuren al over zeven maanden open gaan. Uh, u zei het zelf al, u bent uh, ja, woordvoerder, niet de initiatiefnemer van dit, uh, van dit plan. Uh, uh, hoe, hoe, bent u, hoe gaat dat? Wordt u dan gebeld van... Uh... Meneer van Krimpen, u bent goed in het oprichten van musea. <lacht> Wij nou, hadden het volgende gedacht. Nou, uh, de, dat huis, daar woonde een familie, uh, Elisabeth Nijhuis en haar man... En die hebben dat pand ooit gered van de sloop. Uh, dat, dat, dat huis stond op punt gesloopt te worden. Dat was gekraakt. Dat was mooi beschilderd ook. Met leuzen. Voor en tegen Mondriaan. En die hebben twee weken voor de sloop hebben ze dat huis gekocht. En die hebben dat weer helemaal keurig in orde gemaakt. En in het schooltje daarnaast... Ja, dat was eigenlijk geen schooltje meer. Daar zijn ze toen... Uh, hebben ze dat een aantal jaren later hebben ze dat kunnen kopen. En daar zijn ze toen een galerie begonnen. Aha, ja, want het is niet en toen is er, is er bijvoorbeeld al een aan tentoonstelling geweest... Ja. met allemaal werken uit het gemeentemuseum. Dat hoorde ik. Ik, ik. ik schrik ervan als ik het hoor. Vroeger werd er toch nog wat makkelijker omgegaan met, uh, met bruiklenen. Toch daar niet in de tijd dat u directeur uh, was? Nee, nee, nee, nee. Dan, dan was het absoluut niet gebeurd. Nee, <klaan> had u het nee, ook dat geweten. Ja. Ja. Nee, nee ja. Dat, er was, er al... Dus uh, er is uh, een aantal jaren geleden uh, deze mevrouw... die. Uh, die heeft nu een leeftijd dat ze er mee moet stoppen met haar galerie. En toen is er een, een comité opgericht in Winterswijk. En uh, die hebben rapporten gemaakt. En hebben eindeloos met het gemeentebestuur overlegd. En er zijn zelfs nog grote adviesbureaus aan te pas gekomen. En uh, toen op een gegeven moment heeft die mevrouw gevraagd of ik eens kwam kijken daar. Ja. Ik was toen. Nou, ik ben gaan kijken. Ik dacht eerst: jeetje, Winterswijk. Ja, dat had ik Dat had niet niet gedacht. Niet, is niet naast helemaal... de deur. Ja. Maar ik ben er heen gegaan en toen, ja, toen, uh, toen was ik verloren, dacht ik. Ja. Daar gaan we even tegenaan. Want Winterswijk en Mondriaan, moeten we even uitleggen, die hebben heel veel met elkaar te maken. Hè? Ja, hij is, uh, zijn vader was hoofdonderwijs in Amersfoort. Iedereen weet dat hij in Amersfoort is geboren. Hè. Daar is ook een Mondriaan huis. Ja. Uh, maar op zijn achtste jaar verhuisde zijn, uh, zijn vader naar Winterswijk. Het was nogal een, een, een, een moeilijke man, uh, een, een anti-revolutionair in de. Allerlei betekenissen van het woord en die, die, die kreeg veel ruzie. En die ja. is toen weg, vertrokken naar Winterswijk en is daar hoofd van een school geworden. En vroeger was het zo dat uh, hoofdonderwijzers, dat waren toch wel notabelen. Dus die, werd, uh, die ging wonen in een grote villa Aha. bij een overigens klein schooltje. Uh, nou, en, daar, en daar gaat het nu om. Hij is uh, daar dus opgegroeid. Daar heeft hij zijn eerste werken gemaakt. Hij heeft ongeveer 60 werken gemaakt daar. Uh, dus ja, het, het begin van zijn carrière, zijn, uh, van zijn loopbaan, is in Winterswijk. En het is zo prachtig om daar nu een soort uh, ja, memorial, noem ik het maar. Hè? Ik zeg, kijk, alle huizen van Picasso, dat zijn allemaal bedevaartsoorden geworden. Ik dacht... Dat gaan, dat gaan we hier ja, ook doen. Ja. Bovendien is natuurlijk, het is in, in, in het oosten van het land niet zo dik bezaaid met culturele mm -hmm. instituten. Maar meneer Melgers, een paar kilometer verder. Die begint daar een dus, museum. Ja. Binnen twee jaar heeft het oosten van het land twee prachtige, nieuwe musea. Dat Interessant mogen... op deze, in deze tijd. Ja. Ja. Dat, u denkt en wat dat... mij natuurlijk ook aanspreekt, is dat het uh, precies ingaat uh, tegen de stroom zoals. Uh, de politiek nu, hè, dat, dat wordt net ook al gezegd, dat, is uh, dat de politiek Samen nu wat zijn. bezuinigt. Maar mm -hmm. uh, het gaat ook een beetje over de manier waarom, waarop men met, met cultuur omgaat. Ja. En dat stort mij natuurlijk ook wel eens een beetje, om dat, het maar eens voorzichtig te zeggen. Ik kan me iets voorstellen. Dus, maar, maar, maar, maar toch, hè, want u noemde het zelf al, Amersfoort heeft dat Mondriaan huis. Ja, ja. Uh, Amersfoort, Winterswijk, het nou, is misschien niet naast de deur, maar we zijn een klein land. Als je iets wil zien, dan ga je gewoon dan ga je naar Amersfoort. Dan ga je niet helemaal naar Winterswijk. Nou, maar als ik wat. Dat zeg ik ook. Als ik wat wil zien, ga ik naar Groningen. Of, ja. he, dan, ja. of naar Maastricht. Nee, ja, maar je bedoelt twee, ik even twee, even twee van dat soort mondiale. Nou, zetten, het, ja. heeft een, het heeft een naam natuurlijk. Het is, ik laat het maar zeggen. Ik, het is natuurlijk ook een aanleiding om een, om een culturele plek tot stand te brengen. Mm -hmm. en, ja, en de enige verdienste van Amersfoort is dat hij er is geboren. Ja. Maar dat is een grapje hoor. Ik heb van de week nog een mailtje gestuurd naar de directeur van van Amersfoort, dat ze zich geen zorgen hoeft te maken over concurrentie. En, en het Haagse gemeentemuseum, wat de grote Dat collectie... is eigenlijk het Mondriaal Museum. Ja. Daarom noemen we het ook geen Mondriaal Museum, want dat is natuurlijk het gemeentemuseum. Toen ik directeur werd in Den Haag, heb ik ook een, een, een, een wedstrijd uitgeschreven... om een nieuwe naam voor het gemeentemuseum te bedenken. Uh, nou, daar kwam de burgerij in... Uh, was ze naar een omgeving wel tegen in de opstand. Want dat doe je niet. Nee, laat die man zijn eigen naam maar veranderen, zei ze. <laughs> en uh, toen zijn er allemaal namen binnengekomen. En het uh, Mondiaan Museum, dat was natuurlijk een van de opties. Maar het, het, het gemeentemuseum is toch een zodanig begrip... Dat we dat maar ja. lekker zo ja. gelaten hebben. Dan kies je wel iets. Voor? Toch even, wat, wat, krijg ik daar, wat maak ik daar nou mee? Want ik, ik heb er wel vaker. Dan ben ik in Praag en dan ga ik naar zo'n geboortehuis van Dvorak. En dan loop ik daar rond en vraag ik me af: wat doe ik hier eigenlijk? Zie ik een, een groot steentje waar hij zich in gewassen heeft? Nee, nee, nee. nee. nee, nee, nee. Dat wordt wel hedendaags aangepakt. Dus uh, dat, dat, dat, die, die, die, dat gebouwtje wat ernaast stond, dat bleek. Dat we hebben een, een, een, een welgestelde man gevonden. Een aannemer. Een, een aannemer een, een, een, ik bedoel niet een aannemer. Hoe heet dat? Een, een, een, een zakenman. Ondernemer. Een ondernemer bedoel ik, ja. En uh, die heeft uh, die drie panden aangekocht. Die heeft eerst die twee panden aangekocht. Toen zei ik, ja, voor de ingang en zo. Dan, moet dat, dus, dan wordt het allemaal... Toen heeft hij ook het hoekpan nog aan, aange, uh -huh. aangekocht. Daar zat een, een, een echtpaar in die antiek verkocht. En uh, die, nou, die wilde dat wel verkopen. Dus nu zijn er drie panden. Dat, dat gebouwtje, die galerie, die bleek nogal in slechte staat te zijn. Ja. Uh, dus toen heb ik met de architect hebben we maar meteen een nieuw museum ontworpen. Uh, en ik ben met, dat, uh, met die maquette ben ik naar, die, uh, naar die sponsor gegaan. En dan liet hem dat zien. Hij zei, dat ziet er wel mooi uit. En ik zeg: ja, maar ja, we moeten wel dus nog, ook nog een nieuw gebouwtje erbij. Uh, bijmaken En ja. uh, toen ze uh, diepte zijn zoon, uh, die kwam er ook even naar kijken... en toen keken ze elkaar aan en dus zeiden ze, dat moeten we maar doen. Maar om een, een lang vraag kort te maken, uh, hoe, wat gaan we zien? Want dus heel... er, komt er komt echt een museum en daar komen de vroege Mondriaans... Hmm. voor zover beschikbaar. Er zitten wel in particuliere handen. Ik heb natuurlijk meteen een overeenkomst gemaakt met het gemeentemuseum. Met het ja. oude museum. Ja. Dus in de zomermaanden krijgen wij de vroege Mondriaans. Bovendien was daar een museum Freriks wat gesneuveld is onder de bezuinigingen. Een, een, een, Zo'n historisch museum. Ja. Die bezaten ook vier Mondriaans. Die gaan ook naar de stichting toe. En ik werd bijvoorbeeld van de week opgebeld door Job van Kaldenborg. Die had er iets over gehoord. En die zei, nou, ik heb ook die vroege Mondriaans. Die kun je wel krijgen. Nee, daar komt echt een, een, okay. een Mondriaan uit. Dus van Kaldenborg bezig met zijn eigen museum. Gaat ja. drie Mondriaans aan u afstaan? Ja, ja, dat, dat, was, dat was echt een heel mooi gebaar. Nu de gemeente nog even, want de gemeente Winderswijk... die willen waarschijnlijk helemaal geen geld in steken. Uh, dat is de graai om dat wel te doen. Ik heb van de ja. week een voorstelling gegeven voor de raad. En ik heb gezegd, ik wou dat ik in een raad zat... waar je, je zo'n prachtig plan op een goudschaatje krijgt ja. aangeboden. Dat heeft dus ze wel niet overtuigd. De, nou, nou, dat heeft ze wel overtuigd, want ik kreeg zelfs een applausje na nou afloop. Dat gebeurt niet vaak in een raad. Ja, maar ze moeten ook wel met geld over de brug gaan. Uh, er is... Uh, we hebben 70.000 euro gevraagd. Dan geven ze natuurlijk 65.000. Uh, dat is om het gas, licht en water te betalen. Ik heb ze uitgelegd ik weet, hè, toen ik directeur van de al was. Ja. Dan moest je echt voor iedere stap die je deed, in het begin... Uh, moest je geld zoeken. Dat, dat kun je één jaar volhouden en twee jaar, maar dat, dat, dat trek je niet. Dus ik heb tegen de gemeente gezegd... jullie moeten zorgen voor het gas, licht en water. En er moet één sleutelman komen, dus een, mm. een beheerder. Uh, nou, dat kunnen we net betalen met die 65.000... En uh, dan halen we natuurlijk nog wel wat okay, geld op. En u wordt directeur? Nou, ik word, ik word directeur, maar dat is wel een, een zwaar woord. Uh, ik ben directeur, dus ik, uh, ik, uh, ik, ik, ik duw het van de grond. zo. Ja, ja. Ja. En dan gaan we in de zomer, want het gaat vier maanden open in de zomer... dan uh, komt er een prijsvraag. Mm. Geen idols, hoor. <lacht> Voorzichtig. Nee, dan uh, worden er twee stageplaatsen voor de beste studenten op dat gebied... Uh, die worden echt directeur van het museum. Dat dus is een mooie stage. Uh, Prachtig. Dus dat, dat wordt de mooiste stage ja. van Nederland. Die, ja. We bouwen ook twee kleine appartementjes bovenin. Geweld. Ze kunnen daar wonen en dan krijgen ze ook echt... Hartstikke mooi. Uh, nog even, want u zegt gaswaterlicht doet licht. Doet een beetje denken aan het Stedelijk Museum in Amsterdam. Ja. Waar de gemeente ook voor het gaswater en licht ja. wilde zorgen. Ja. Um, um, nou ja, die hebben al 11,5 miljoen om, ja, goed, om dus het licht aan dat, te doen. Dat is iets moet meer. Kunnen. Ja, daar moeten ze meer van doen dan alleen ja. het gaswater gas, ja. en licht. Hoe, hoe, heeft u het nieuwe museum al gezien, stedelijk? Ja, natuurlijk. Wat vindt ja. u ervan? Ja. Uh, ik heb besloten om u, alleen maar positieve dingen te zeggen... over het stedelijk museum. Omdat ik nu in Amsterdam woon en ik ontzettend blij ben... dat, kijk, toen ik hier studeerde... Ja. was dat ook een beetje mijn huiskamer. Zo, zo kijk naar een museum. Hè. Toen ik in Rotterdam woonde, was ik directeur van het gemeentemuseum. zat ik de hele week in het gemeentemuseum. En dan zondag ging ik altijd lekker, lekker naar Boijmans. He, nou, okay. uh, dus de het is een zitten, prachtig een museum ding. Dus nu gaan we naar het... Gaan we naar het Museum? Er ligt ook een mooie... Nou ja, leuk, maar... nee, mooi museum en een goede directeur, enkelste? Eh, eh, dat, dat kan een hele goede directeur worden. Dat kan een hele goede directeur worden. Goed, Wim van Krimpen, dank u wel. 8 oktober, dan het de gemeenteraad in Winterswijk over het Mondriaan Museum. Dat is de komende week en dan gaan ze de knoop doorhaken. Eh, ja, dan komt het in het college en dan zal er nog, geloof ik nog een keer een datum zijn. Twee weken later, maar ja... Uh, we, we hebben de bouwaanvraag is van de week ingediend. Dus ja. U begint gewoon alvast met bouwen? Ik heb ook gezegd, als jullie niet meedoen... dan moet ik in een ronde langs al die radio- en tv stations uh, maken... om dat uit te leggen wat een cirkels jullie zijn. Dus dat, maar dat moeten we niet gaan <laughs> Nou, dan zien we u misschien nog terug binnenkort. Dank u wel in ieder geval. Veel succes. Wij gaan naar de, de live muziek J.M.I. Faulkner... met het nummer Turn Me Around. started out I was tickled loud as my ears dancing on to the tune. the headphones like the pillows that rest on my ears and the needle cracked along in the room oh and you walk in you lift up the arm and the song would start yet again such excitement I felt and I knew right away that this would be my path to the end oh and they. By the weight of the world, oh, and I'm by the love of the song. Lately I've been pushed by the weight of the world, oh, and I'm by the love of the song. And I hope you can turn around.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 I wish I could find another way. Throw back my hands and say I wanna be free. J. My Faulkner, die legt nu even zijn gitaar, hangt zijn gitaar even aan de wilgen, die komt even aan tafel zitten. Ik weet niet hoe zijn Nederlands is tegenwoordig. Uh, JMI, nice to have you in, in the show. Thank uh, you. Uh, how's your Dutch? My Dutch. Yeah. It's not happening, I'm afraid. Not practicing any. any... I know one word. So coffee time. Coffee time. That's that, that, that's a show you were in. Or it's true, but it, on tour in, in Holland, it's always coffee time. <laughs> <laughs> so there's so much to do. Yeah, yeah. Why, why did you leave your own country? I mean, uh, it's, it's nice to have you here, but but you were quite successful down under. So yeah, sure. Um, I think like any Dutch person who wants to go to Australia, you know, it's it's a change of scene, mm -hmm. and of course the Australian music industry is is wonderful, but it's quite small. We hebben have 22 miljoen mensen well. in het land en ik denk dat er in Europa there's um, uh, een paar more. Er zijn couple een paar. Ja, ik kom dus hier naar Europa om zo'n publiek, uh, zo'n scoop te verbreden en een breder publiek ook te kunnen aanspreken. Je kiest Berlijn als je plek om te leven. Waarom niet Paris? Waarom niet Amsterdam? Waarom niet Londen? Ik denk dat het vooral de omstandigheden is. Ik bedoel, na het I did what most Australians do, and I picked up my backpack and headed overseas to Europe. And one of the first places I connected with was Berlin. Yeah, um, obviously you like you there. Yeah, yeah Look, a great, great, um, great culture. Great, you know, there's there's a lot of history in the place, mm. and um, lots of lots of artistic things huh. to uh, to sort of pick up on and, and and see and hear and listen. And as yeah. an artist, that's always yeah. good to yeah. Yeah. to draw inspiration from. Are you are you planning to, to stay here in Europe or are you planning to, to go back to, to Australia? Yeah, I'm planning to stay here hmm. at the moment, unless something... Oh, at the moment. And Unless something drastic sends me back. But I'm loving loving life in Europe at the moment and I'm um, definitely intend to stay here. Oké, okay. nou, voorlopig uh, zijn we niet van hem af. Dat is heel fijn om te horen. <laughs> Dankjewel. Nice to have you. Uh, en uh, de komende dagen is hij te zien in Zwolle. Hilversum en met Haarlem en meer informatie uh, op zijn website... Uh, www zou ik maar zeggen j, dat is j a i m i .com. thanks very much thank you uh, dan gaan we verder met uh, Leo Samama ja want het boek het ligt hier op tafel Alfons Diepenbrock uh, componist van het vocale uh, uh, ik ik moet even mijn inleidende tekst de voorschijn halen die was ik kwijt. Zijn naam siert het Amsterdamse concertgebouw. Niet die van Leeuw maar misschien komt dat nog, je weet het nooit. Uh, hij verkeerde in de kringen van Jan Torop, Herman Gorter en uh, Frederik van Eten. Was bevriend met Gustav Mahler. En toch kennen slechts weinig mensen nog de componist Alfons Diepenbroek. Zeer ten onrechte, dat vindt muzikoloog. Leo Samama, hij pleit voor een herwaardering van Diepenbroek. En het begin is er een lijvig boek. Hij schreef een monografie van de componist die 150 jaar geleden werd geboren. Tijdgenoot van Malen en Debussy. Er staat ook een hele fraaie foto uh, dat hij met uh, Maler aan het wandelen is op de hei bij, uh, bij Laren. Ja. Uh, werd hij ook door uh, Maler als zijn gelijke gezien? Ja. Dat is moeilijk in te schatten, want uh, je kan altijd. Het is heel lastig om door beleefdheidsfrases, van, zelfs van vrienden heen, te prikken. Aha. Maar laten we zeggen dat over het algemeen Maler. Uh, heel nadrukkelijk op een bepaald moment als uh, Diepenbrok erom vraagt, ook zegt. Uh, Al uw liederen zijn me even lief. En dat betekent dat dat. mag ik toch aannemen dat dat niet een excuus is om er niks over te hoeven te zeggen. Uh -huh. Daarvoor kenden ze elkaar ook te goed. Uh, elke keer als Maler naar Amsterdam kwam, was eigenlijk de weg naar Diepenbrok een vanzelfsprekende. Uh, Maler logeerde uh, nogal eens bij Willem Mengelberg in huis, want die had ruimte. En dan was het een paar straten verderop om uh, naar Diepenbrok te wandelen, ja, dan aan dan te bellen. Dan hebben we het niet over de Diepenbrokstraat, he, want die was natuurlijk nog niet. Nee, toen. nee, die nee. Heb, dat was, de, was dus Johannes Verhulst, uh, direct achter het concertgebouw, ja. direct achter... En uh, dat betekent dat, dat uh, ze elkaars gezelschap geregeld opzochten. Mm. En dat dat vooral natuurlijk in Nederland gebeurde. Als Malen naar Nederland kwam, want Diepenbroek was niet zo'n erg grote reiziger. Hij wilde wel, maar het kwam er nooit van. Maar uiteindelijk, in 1910, is hij wel naar München gegaan... voor de première van de Achtste symfonie. En in 1911, een jaar later, in mei... is hij namens min of meer de Nederlandse muzikale gemeenschap... afgevaardigd om bij de begrafenis van Mahler in Wenen aanwezig te zijn. Ja, hij wilde wel, maar het kwam er niet zo van, dat reizen. Ja, nou, het, had te maken, het had deels te maken met financiële mogelijkheden... het had deels te maken met zijn andere werk. Hij was klassicus. Uh, was eigenlijk wat wij zouden noemen een privaat docent. Hmm. Dus uh, verdiende geld door elke dag thuis les te geven... aan leerlingen in de klassieke talen. Ja. Um, maar hij was ook iemand die niet gemakkelijk zich bewoog. En daar bedoel ik mee die nogal gekluisterd was aan een plek... Dat hoefde niet per se het huis in Johannes Verhulst te zijn. Dat kon ook een, een, een plek zijn bij vrienden of op in Laren met name... waar hij zich erg thuis voelde. Ja. Maar als het maar stil en rustig was... en hij voldoende inspiratie kon opdoen om te kunnen werken. Ja, grappig, je krijgt nu de indruk van, van een hele... Ja, een beetje kluizenaarachtige man, terwijl uh, ik, ik lees ook in dit boek van u dat hij heel geestig was. Hij was, hij was scherp, uh, uh, hij kon sarcastisch en ironisch zijn. Hij uh, was wat dat betreft een typisch ook een zeer geletterde persoon. Het is niet het soort geestigheid van platte grappen, mm -hmm. uh, helemaal niet. Maar het was wel het soort geestigheid waarmee je merkt dat hij... Uh, hij was verschrikkelijk geïnteresseerd in het ontwikkelen van geheimtaal. Met zijn kindertjes, met zijn kinderen, ja. bijvoorbeeld. En um, allerlei kleine uitdrukkingen. Ik heb natuurlijk een jaar met hem ongeveer geleefd... Uh, tot vreugde en verdriet, moet ik zeggen. Uh, al zijn brieven gelezen, de dagboek uh, aantekeningen van zijn echtgenoten... Uh, brieven van zijn vriendin en vrienden en vriendinnen... in de bredere zin van ja, het woord. Ja, zijn En op een bepaald moment had ik... Uh, er waren dagen dat ik dacht, die man kan me gestolen worden. Wat een, wat een lastige, vervelende, dwarse, vooral Nurkse man. Nou, uh, ik zou zeggen, en dan. Laat zijn, het dan. En, en zeker in, in, in, in sombere Nederlandse ja. wintermaanden. Dan denk ik, ja. nou, nou ga ik gewoon maar, luisteren. Maar waarom dan toch doorgegaan? Want die kan ja, ook zeggen, nou die... weet je wat, vergeten maar. Iedereen ja, nee, is hem vergeten, dus ik vergeten Nee, dus hij is het absoluut mag. waard. Ja, kijk, het punt is, als je kijkt door het hele Europese veld heen... en je kijkt naar de landen om ons heen... en dan bedoel ik met name Engeland, Frankrijk en Duitsland... dan zie je dat daar heel wat uh, componisten van mindere kwaliteit dan Diepenbrok... hoog staan aangeschreven hmm. en ongelooflijk veel, niet alleen wetenschappelijke... maar ook gewoon aandacht krijgen in de vorm van cd's, opnames en uitvoeringen. Dus hij is het waard. En dan denk ik, waarom zijn wij nou in Nederland nog steeds niet echt in staat... om gewoon te accepteren dat hij het beste is wat we op dat moment hebben? Ja, ik ben ja, even maar... van de andere kant van de tafel. Want uh, Roland Kief ja. die, die, die werkt ook wel eens bij de AVRO als <G discrete> uh, hoofdklassiek. Uh, hoofd ja. Dus uh, kun jij een plaats? Nou ja, Diepenbok is... Uh, um, Leo zegt het eigenlijk heel goed. Het is, hij is de belangrijkste componist van rond de eeuwwisseling ja. uh, zeg maar in Zonderling. Nederland. Geen enkele twijfel. Halo. Hij is ook zeg maar, de eerste vrucht die voortkomt uit dat bastion... van dat Concertgebouw en het Concertgebouw Orkest... Hij is zeg maar de. Het is een beetje gek. Het is een offspring, zeg maar, van dat orkest en het concertgebouw. Ja. Waar ik altijd een beetje mee zit. Ik had het al eerder ook al even met Leo over. Hij was klassicus. En. Uh, ik vraag me altijd af of, of in zijn werken, dus zeg maar, hè, als het om orkestratie ging... En, en structuur is iets anders, maar voor met name orkestratie ging... Of, of het feit dat hij niet uh, al zijn tijd gewijd heeft aan het componeren... en dus aan het verfijnen van zijn orkestratiekunst... of dat hem niet in de weg heeft gezeten. Ja, ja. ja ik denk het niet. Uh, dat wil zeggen, ja, ik denk dat het hem wel zelf in de weg heeft gezeten. Want hmm. zijn eigen klacht was vaak dat hij niet in staat was om met muziek... Uh, zijn geld te verdienen, daar een vak van te maken... zoals Maler en Strauss, omdat hij niet een conservatorium had gedaan... niet in een orkest kon meespelen, niet ja, op hij moest een gewoon podium stond. Hij moest gewoon geld verdienen met ja. zijn klassieke talen. Zullen we even, om een idee te ja, geven... Ja, ja. een stukje van een perceuze gaan beluisteren? Nou, bijvoorbeeld. D-box. Met, met uh, veel werk van, uh, van uh, Diepe Brok. Veel vocale uh, muziek. Uh, Roland had het al over de orkestwerken. Wa waarom was hij zo op, op het vocale gericht? Ja, hij was natuurlijk toch een, een, een man van de taal. Hm. Hè? Als klassicus, als filoloog, ja, ja. was hij een man van de taal. Ja. En hij was niet een oppervlakkige lezer. Dat is ook wat belangrijk is. Hij las dus niet snel gedichten door en zei: Oh, de sfeer past. En die nee, nee, sfeer en die nee, sfeer. Nee, het ging hem echt om de, de lagen ja. daaronder. En als componist kon hij dus ook niet afstand. Van een lied. Ik zeg altijd aan. De meeste uh, grote liedcomponisten. durfden om de botten van de dichters te breken. Mm -hmm. en het, dat durfde Diepenbrok meestal niet. Nee, nee. Hij, was zo uh, hij koos zo goed zijn gedichten uit. maar tegelijkertijd met zoveel respect voor de dichter. dat hij zijn muziek. 100% in dienst stelt. niet van de grote vorm, nee. niet van het algemene gevoel. maar van elke nuance van de taal dat schept nogal wat verplichtingen... niet alleen aan luisteraars, maar ook aan uitvoerende. Het is alsof je naar een schilderij alleen maar kan kijken als je echt begrijpt wat er precies om gaat. En wij zijn oppervlakkige kijkers ook. Wij willen meteen zien kleuren en, en een algemeen beeld. En pas als iemand dan je uitlegt, maar zie je wat daar is gebeurd. Dat is met muziek hetzelfde, dan ga je die lagen eronder aanboren. Okay, nou, maar dat, dat heeft tijd nodig. En daar is dat boek, leg dat uit. Ik wou net zeggen, daar is dat boek dan heel mooi voor. Want ja. dan leren we ook uh, veel meer over uh, Diepenbrok en in, in de vrouwen. Want dat is ook een heel interessant uh, hoofdstuk, hè? Ja. We kunnen het helaas niet nu niet meer over hebben. Nee, maar ik wil nog een zeggen, van jezelf, Lees, lees Erik Menkveld ja. Het uh, Grote Zwijgen. Ja. Eigenlijk wat daar in het boek als roman wordt verteld, is waar. Het enige wat ik doe, ik zorg dat het wetenschappelijk onderbouwd en gedocumenteerd is, zodat men het eigenlijk hetzelfde verhaal leest, maar dan vanuit de bronnen en de documenten. Goed, Alfons Diepenbroek, componist van het vocale Leo Samuelma, uitgegeven door Amsterdam University Press. Dank u wel. En die box, die, die ligt ook in de winkel, die is uitgegeven door Etcetera. Hartelijk dank. We gaan nu naar het journaal van half vier met Job Boot. Radio 1. Het NOS-journaal. Op Schiphol is de d pier weer helemaal open. Vanmorgen was een gedeelte afgesloten nadat een medewerker van de KLM ziek was geworden bij het uitladen van de koffers. In het ruim van het KLM-vliegtuig is een vat met organische stof erin gaan lekken.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 Bij een politieactie in Straatsburg is een terreurverdachte gedood. Hij opende het vuur op agenten toen ze hem wilden arresteren. Bij de schietpartij raakten drie agenten gewond. In de woning van de man zou een lijst zijn gevonden met mogelijke plannen voor aanslagen in Frankrijk. De voormalige butler van paus Benedictus is door de rechtbank van het Vaticaan veroordeeld tot anderhalf jaar gevangenisstraf voor het stelen van vertrouwelijke documenten van de paus. Er was drie jaar tegen hem geëist. De 46-jarige butler werd eind mei opgepakt op verdenking van het lekken van persoonlijke brieven van paus Benedictus. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AMB Verkeersinformatie. Het staat vooral vast bij Amersfoort. En dat is te merken op de A1. Amersfoort richting Amsterdam. Voor de afrit Bunschoten 2 kilometer. Dat zijn de omrijders van de file op de A28. Zwolle richting Amersfoort. Daar staat voor knooppunt Hoevelaken 4 kilometer. Dat heeft te maken met de wegwerkzaamheden. En dan de A44 Amsterdam richting Den Haag. Daar staat voor wassenaar 2 kilometer. Dit is Opium. En uh, u bent uh, terug uh, in de carré. Wij zitten hier tot uh, half vijf met interessante gasten. Gisteravond trouwens, ik, ik zat uh, enerzijds te kijken naar uh, het, de uitrekking van de Gouden Kalver. Maar op, op het andere net was de college tour, niet met Willem Holleder, dat is volgende week, maar met de uh, Amerikaanse schrijver David Sedaris. En die zei daar zulke leuke dingen. Diep bijvoorbeeld. My name is David Sedaris. And when I'm in the Netherlands, all I do is listen to OVM radio. That's all I listen to. I don't any other radio, I'm sorry. I don't, I don't even care about it. All I listen to is Opium Radio. It's the best. Nou, is toch leuk om te horen, nietwaar? Uh, u kunt op ons stemmen als u vindt dat de Opium Radio de radioring uh, verdient. U moet eventjes naar de site radioring.nl en dan uh, wijst dat zich vanzelf. De virtuele vitrine. Kunstenaars over hun bijzondere band met dat ene. Deze week. Ik ben Ed Wibben. Ik ben artistiek leider en gooi-graaf van de Capine Ballet in Rotterdam. Edwubbe, druk met de laatste loodjes voor aanstaande donderdag. Dan gaat zijn Romeo en Julia in première. Een choreografie van 17 jaar geleden opnieuw op het repertoire. Het mooie van dit verhaal, Romeo en Julia is, het is een universeel verhaal. Het is heel mooi om te gebruiken in dans. Want je kan dit verhaal bij uitstek mooi in dans vertellen. Het gaat over mensen. Het is van alle landen. Het is van alle culturen. En het is uh, van alle tijden. Dat is het mooie van dit verhaal. Uh, ik ben natuurlijk ook 17 jaar verder. Dus ik, uh, sommige dingen kan ik gewoon beter nu. Uh, maar de tijden zijn veranderd. Bijvoorbeeld de kostuums zijn wat veranderd. Uh, de muziek is verbeterd. Hè. Het is toch een beetje meer naar deze tijd. Het is een actuele voorstelling. Nog steeds, denk ik, omdat het eh, verwantschap heeft eh, met deze tijd. Het, eh, het zou, hè, dit is een Julia die niet op een koffieaf is gemaakt, maar op nieuwe muziek. Het kan zich afspelen hier in Nederland, maar ook in Irak, Afghanistan, India, Afrika. Het is, het is, een, het is een echte internationale productie en, en eh, daarom is hij eigenlijk nog steeds heel actueel. Voor de virtuele vitrine heb ik uitgekozen een aantal jaargangen... van een heel bijzonder blad. Het blad heet Zien. Dat is een blad wat in Rotterdam werd uitgegeven... begin jaren tachtig door Gerard van der Kaap. Dat was een fotograaf en kunstenaar die veel schreef over... Uh, niet alleen fotografeerde, maar ook uh, schreef over kunst. Het is een prachtig gemaakt blad. Uh, zeg maar, het is maar een paar jaar verschenen. Ik heb uh, bijna alle, alle edities heb ik. Uh, ik kijk daar nog regelmatig in. Het is inspirerend. Het is zo mooi gemaakt. En ik heb nog steeds enorme bewondering hoe hij op zo'n jonge leeftijd en hij moet in midden twintig geweest zijn... het voor elkaar krijgen om zomaar blad te maken... wat nog steeds, na al die jaren nog steeds uh, inspireert. Nou, ik stel voor, als je geïnteresseerd bent, moet je zeker doen... kijk op uh, de virtuele vitrine, vitrine uh, opium.avro.nl Het hebben dat verstaan en Julia van Scapino Ballet... tot eind januari het Hedeland, in het land te zien. Het filmpje is inderdaad te zien op onze site en op YouTube. En volgende week de virtuele, virtuele vitrine met kinderboekenschrijver Mirjam Oldehaven druk in de kinderboekenweek. Um, uh, Leo Samenmaas zit nog aan tafel, uh, net over van Diepenbrock Diepenbroek gesproken. Even heel kort, u had een culturele tip die u absoluut nog kwijt wilde. Ja, absoluut, want we hadden het net over Mondriaan... maar je hebt natuurlijk de andere grote schilder van vlak daarvoor Van Gogh. Van ja. Gogh is verhuisd tijdelijk naar de hermitage. Voor iedereen die naar het hermitage wil, ga eerst naar het Van Gogh Museum... en loop dan langs de Van Gogh-maal naar de hermitage. Het is uniek een tentoonstelling in de publieke ruimte... waar je het leven van Van Gogh tegelijkertijd op weg naar Van Gogh... in de hermitage beleeft.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 Klassieke muziek. Met Roland Kieft. Drie albums van uh, Nederlandse topmuzieci. Dat vond de Leo Samenma heel leuk. En ik vind het ook wel heel erg leuk dat je <laughs> Nederlandse waar hebt meegenomen. Waar wil je mee beginnen? Met Janine Jansen, die sinds lange tijd muziek het eerst, eerst, he? Lijkt het wel. Ja, dat, uh, ja. ja de, de, de nieuwe Janine Jansen. Um, het klinkt een beetje alsof het een popalbum is. Maar het, het zegt wel wat. Want het is alweer tweeënhalf, bijna drie jaar geleden, denk ik... dat de laatste cd van haar uitkwam. En er is heel veel gebeurd met haar, in haar leven. Twee jaar geleden ging de film van Paul Cohen in première. Of die beurt ja. een beeld gaf van het leven van een topviolist. Mm -hmm. Dat heeft natuurlijk zijn sporen achtergelaten. Ze is een tijdje heeft ze rust genomen. Um, en nu uh, heeft haar carrière weer die vaart genomen. Maar met veel meer de voet op het gaspedaal, zeg maar. Dat hoor je ook, zoals het ook echt. Ja, het is echt een, het is een, ge het is een geweldige nieuwe cd. En uh, alleen al het artwork van de cd, dat is meestal niet zo belangrijk... maar toch wel. het zegt al iets van wat vroeger een, een, een jonge, jong meisje was... mooi, aantrekkelijk, lushful, hè, wilderige artwork... is nu een zelfbewuste jonge vrouw die precies weet wat zij wil. En op die manier zal het ook echt gaan. En zo is ze ook meer en meer gaan spelen. Het heeft... Echt, het, heeft, het, heeft, het is zelf bewuster geworden. Het is krachtiger geworden. Het is op de een of andere manier ook um, um, veel interessanter geworden. Stukje heeft Ja, graag. Begeleid haar. De het tweede vioolconcert van Prokofjev. De cd is helemaal gewijd aan muziek van Prokofjev. Mm. Um, dat is ook niet helemaal zonder reden. Een muziek met een randje. Het is bij Prokofjev eigenlijk nooit... Uh, er klinkt nooit wat er klinkt, zeg maar. Er is altijd iets, iets scherpers in. En dat, dat, dat zoekt ze ook op. Ze, ze, ze speelt lelijk waar dat nodig is. En ze, ze, ze, ze, ze toont schoonheid waar dat kan. Maar wat ik zo aantrekkelijk vind... Vroeger speelde Janine geweldig en ook vaak heel mooi... Maar mooi is soms ook een beetje ondiep. Het, is een beetje, het sterft een beetje in schoonheid. Daar is nu een rand in gekomen. En ja, als ik deze cd hoor, ik kwam ik tot de conclusie... het is allemaal een beetje de, de beste, de, de langste, de dunste, de dikste. Dit is eigenlijk waarschijnlijk, ja, een van de allerbelangste violisten van dit moment geworden. Ja. Dit is een kunstenaar geworden. En dat is, wel echt, dat is echt iets wat, nou, wat mij in ieder geval wel ontroert. En die cd, overigens eh, buitengewoon aantrekkelijk... zit nog een extra bonus cd bij... Dat is uh, een CD met kamermuziek. Daar ligt de grote liefde van Janine. Straks weer hè, in december. De eigen, tiende, tiende ja. verjaardag van haar ja. kamermuziekfestival. Ja. Dat is waar ze echt uh, onder vrienden is, uh, zeg maar. Met een prachtig programma, overigens. Zou ik, uh, nou, ik heb mijn cultuurtip zojuist gegeven. Ja, dat is duidelijk. Ja. Um, dus uh, nee, die Janine Jansen, muziek van Prokofjev. Tweede helft van, uh, van zijn oeuvre, zeg maar. Niet meer dat coquette van Prokofjev. Wat in het begin heel erg aanwezig was, nee. maar nu echt. Nou, dit heeft een bite. En dit is echt buitengewoon aanbevolen. Oké, okay, als u net een telefoon hoorde, dat was de. Uh, de, de, de, de wethouder van de Witteswijk, die belde voor uh, Wim van Krimper. Ja. Dan uh, de triomferende min van communist Carolus Hakkaar... door Camarata Trajetina. Ja. Uh, 334 jaar geleden ging de triomferende min in première. Niet in Amsterdam, want het was veel te oranje gezind. Dit, uh, dit zangspel van Carolus Hakkar van oorsprong een Belg uit Brugge, West-Vlaanderen. is naar hem gewoon bij Nederland. Is naar Nederland gekomen, ja. heeft in Amsterdam gewoond en geleefd, in Den Haag gewoond en geleefd. Uh, is waarschijnlijk in Engeland overleden, dat weten we niet precies. Uh, maar deze triomferende min staat geboekstaafd als de allereerste opera ooit in Nederland gemaakt. Daar kun je nog wel degelijk over discussiëren. Het is eigenlijk een zangspel. Maar hij uh, gaf zelf aan dat het een vredespel was. gemengd met zang- en snarenspel, vliegwerken en balletten. Vliegwerken, dat is volgens mij. <laughs> Ik wil het horen: de nu. definitie van een opera. <laughs> Het uh, dramatisch ook nog interessant of alleen muzikoloog. Ja, het gaat over. Uh, het, het, het is gecomponeerd ter gelegenheid van de Vrede van Nijmegen. En die was uh, zoals wij allemaal weten in. Um... Oh, Ik oh, yeah. Goed, 1678. Dacht dat ik in de U die gezelschap hier aan tafel had. Um, um, en het gaat over dat. Uh, oorlog is niet goed, want het staat het minnespel in de weg. Laat, laat me even klein, klein citeren uit dit wat je nu hoorde: yeah. um, een soort O.O. Gerso, maar dan uit de 17e eeuw. <laughs> Elk volgt zijn wellust en begeren. En niemand stoort hem in zijn rust ziet Melkert, het is een boerenspel, hè? ziet Melkert het. in het gras gelegen... zijn vingers op de fluit bewegen. Ja. En uh, dat is volgens mij niet muzikaal bedoeld. Kameraden Trajectina kun je niet genoeg prijzen voor het feit... Leo zei het ook al, dat zij werkelijk dat werk doen, dat forsingswerk... dat, dat, dat archiefwerk uit die 16e en 17e eeuw. Want dit geeft aan dat er was wel degelijk een heel rijk muziekleven... ook in die 17e eeuw in Amsterdam en in dit geval in Den Haag. De triomferende min, heel trafzekere muziek... Heel goed uitgevoerd. Ja, dan nog even heel kort over uh, Rachmaninoff. Ja, ik heb een groot zwak. Dat is mijn, echt mijn grootste ondeugd. Ik hou van Rachmaninoff. Dat moet een volwassen mens eigenlijk helemaal niet doen. Want dat is eigenlijk, zoals een vriend van mij altijd zegt... luxe boudoir muziek. Uh, hij weet dat kennelijk. Ik ben daar nooit geweest. Um, maar um, er is een, een, cd, een, een box met vijf cd's verschenen... met muziek van Rachmaninoff door winnaars van het YPF. de Young Pianist Foundation. Een geweldige organisatie die zich bezighoudt met de ontwikkeling van... Top talent. Dus niet alleen maar stimuleren, maar echt toptalent. Mm -hmm. uh, twee, twee pianisten op deze vijf-cd-box uh, vijf vind ik heel interessant. Dat is Nino Kvetatse, jonge uh, Georgisch-Nederlandse pianiste... en de Nederlandse pianist Thomas Beyer... die een fenomenale Rachmaninoff-cd heeft gemaakt. dit Thomas Bayer die we horen? Dit is Thomas Beyer die je nu hoort. Met, met, ik zei een fenomenaal, een echt internationale klasse Rachmaninov CD. Rachmaninov heeft voor pianisten heel veel valkuilen. Uh, je gaat zitten zwijmelen, uh, het wordt sentimenteel. Of, of je gaat zitten bulderen, die zitten maken. Hij doet geen van beide. Met autoriteit, met een enorme beheersing gespeeld. En hij gaat piano spelen en hij verzamelt eigenlijk die moten. En er ontstaat iets echt bijzonders. En ja, ik vind echt, we moeten, niet over die, uh, we moeten daar bepaald niet overheen kijken. Over, over het talent wat Nederland voortbrengt. Ja. Mijn oproep, elke programmeur in Nederland... ga echt je verdiepen in Thomas Beyer. En luister naar deze ccd. The Complete Rachmaninoff, op zijn Engels. Uitgekomen op het label cetera. Roland, dankjewel En alle tips die kunt u nalezen op opium.afro.nl. Dit is Opium. J.M.I. Faulkner vanuit Australië, via Berlijn, nu in Amsterdam... met zijn volgende nummer. En dat is getiteld... Ik had het net staan, maar nu weet ik het niet meer. Ja, J.M.I., please, play... Think I'm gonna sell my car and move away from here Find the place across the sea Where the winter trees, they bend and creak. Times have changed in the place where I was raised All my friends, they haven't kissed Yeah, the cycle starts again Oh, and when I leave And nestled against your skin Feel the warmth against my brow I set my nose in To the crook of your neck Honey, that's a place I love, man I'd return and sweep you off your feet Show you how things have changed You could see it on my face Overly awake that night as the wind blew in from the west You were somewhere else as I hid oh.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 Best. When I lean in and nestle against your skin Feel the warmth against my brow, I set my nose To the crook of your neck, only that's a place I long. JMI Faulkner, hij is de komende dagen te zien in Zwolle, Hilversum en Haarlem. .com is zijn uh, site om alles nog eens na te kijken en te beluisteren. Het is een van de grootste Nederlandse fraudezaken. Ooit de vastgoedfraude bij bouwfonds en de Philips pensioenfonds. Miljoenen werden verdiend met vage transacties. Ja, leuk voor de economieredactie, denkt u. Maar wat moet je ermee in een cultuurprogramma? Nou, theatermaker en cabaretier George van Hout bekend van het cabaret duo Van Houts en de Ket... die uh, schreef er een komedie over, uh, getiteld... De Verleiders, de Casanovas van de vastgoedfraude. De, afgelopen donderdag was de première, uh, staande ovaties. Mensen waren heel enthousiast. Dat is leuk natuurlijk, maar zag jij uh, meteen uh, toen dat speelde... De, hier zit een theaterstuk in? Ja, uh, eigenlijk wel. Ik uh, las in het Financieel Dagblad over het boek. Ik kocht het boek en gelijk, ik las het in één adem uit... en gelijk zat ik bij uh, De Nieuwe Amsterdam, de uitgever... Wat ik nog nooit had gedaan om te proberen de theaterrechten te krijgen. En daar waren ze zeer verbaasd. Ja, Wat want want ze, een boek, he, moet ik moet even zeggen, Vasco van der Boom en uh, Grepen van der Marel... die hebben er een boek over geschreven. Dat boek. Uh, ja, dat is de basis ja. uh, voor mijn uh, bewerking. En uh, ik ging daarna meteen de rechtszaak volgen. Vanaf november 2009 heb ik ongeveer nou, 60 dagen in de rechtszaal gezeten. Want het is echt een megazaak. Ja. Yeah. En uh, ze begonnen de rechtszaak in november 2009... met de onderste verdachten, de, de, de, de kleinste de, de vissen. vissen ja. Dat waren Willemsen minderman uit Kapallen aan de IJssel. En ik, uh, ik kreeg echt een emotionele schok, want ik zat daar zelf. Ik hoorde hun verhaal en ik dacht, ja maar, wacht eens even. Dit zijn geen holleders of soerels, Aha. dit zijn gewone mensen. Dit zouden wij en ik En ik hoorde hoe ze erin gelokt waren. Ik dacht, ik was er zelf met boter en suiker ingegaan. Misschien moet je dat even uitleggen. Short, want het zijn, het zijn de twee mannen van een soort assurantiekantoortje. Nee, nee, nee, nee. Een... projectontwikkelaars, maar kleintjes. En dan kwam de, het grote bouwfonds, Jan van Vlijmen en Nico maar kwamen naar hen toe... en zeiden, kun jij voor ons een project doen? Hm. Klein projectje, nou, wat moet het kosten? Nou, zeiden ze nou, uh, voor een ton doen we het. En dan zeiden Van Vlijmen en nee, doe maar 2,5 ton. Ja. Dus sprongen ze een gat in de lucht. Het grote bouwfonds geeft ons zoveel geld voor een project. Ja. En dat ging steeds een stapje hoger. Totdat op een gegeven moment Van Vlijmen zei... ja, dan nou moet je wel voor dat extra's moet je een paar facturen voor mij betalen... die mm. bouwfonds buiten de boeken wil houden. Ja, zo ja, werkt het. Kan dus. dat nou wel? Kan dat nou wel? Ja, natuurlijk, overal gebeurt wel wat en het is de bouwwereld. en Het is bouwfonds. Het meest gerenommeerde bedrijf was dat van Nederland. Hè. En zo werd het langzaam ingezogen en dan opeens kan je niet meer terug. En dat is uh, een eigenlijk een groot eigenlijk menselijk verleidingsdrama... Ja. Je zag dus ook meteen, toen je daar die twee mannen zag zitten... zag je uh, van hout in de ket als het ware zitten. In ieder geval, wij kunnen dit spelen. Of... Nee, het, wat je ervan leert, is hmm. dat ook ik doe... Ja. Ik moet heel erg op gaan passen wat ik nu ga zeggen. Ook ik doe in mijn dagelijkse praktijk als cultureel ondernemer... dingen die in een juridische context opeens heel ernstig blijken te zijn. In de acteurswereld, waarschijnlijk... ik zit hier met muziekmensen en een museumman aan tafel... Ja. ook in de muziek zal er wel eens geschoven worden met contracten. Dat je denkt, ja, ik moet... Uh, we ja. nemen Zullen, even een maand eerder in dienst... Zullen want dan hoef ik niet in de WW. Zullen we het even vragen, George, kunnen we toch <laughs> hier live op radio 1 zitten. Uh, Wim van Krimpen, gebeurt het in de museumwereld ook wel... dat er dingen misschien in de boeken staan die er niet in, uh, in horen? Of? In het Fries Museum moest ik een, een, een, het restaurant inrichten... En toen heb ik een. Uh, en dat, dat kon alleen met, uh, met Friese kunstenaars. Toen heb ik een kunstenaar uit Rotterdam, die ik, die ik goed kende. Uh, die heb ik uitgenodigd om zich weer in Friesland uh, in te schrijven. <laughs> uh, heeft ze zich bij haar zuster ingeschreven. Ja, ja. Toen heeft ze een, een project gemaakt voor het restaurant. Ik zei, moeten er moeten wel tafels van Richard Hutten in. En, uh, dus ik had het helemaal ingericht. Toen heeft ze een project gemaakt uh, van een tom. Uh, en uh, later is dat ook nog door de gedeputeerde van Friesland. Want die controleerde alles wat, uh, wat niet of wel Fries was. Uh -huh. uh, maar ze is daar net zo lang blijven wonen tot de controle voorbij was. En nu hadden we voor een ton Juist. een prachtig ingericht restaurant... Het was een kunstproject. Ja. Ze heeft ook nog de menu's gemaakt en ja, zo. Ja. Schitterend project. Nou, daar ga je al, Sjors. Zo werkt het dus. Overigens, heb je, in het stuk zelf ge, maak je gebruik van uh, acteurs... Uh, Pierre Bokma, onder andere Leopold Witte. Uh, en, en, en, en er komt ook een stukje voor dat acteurs dat dus inderdaad ook doen. Dat, dat, dat ze voor het bouwfonds... Uh, ja, er zijn filmpjes, er zijn zelfs video's van... dat Gijs Scholt van gaat samen met Pierre staan daar voor de hoofdverdachten... die toen nog gewoon in de top van het bouwfonds zaten. staan ze een half uurtje Shakespeare te doen voor belachelijk veel geld. Ja. En het mooie is dat je dat, dat gebruikt je gewoon dat gebruik ik, in de voorstelling. Ja. Ja. Dat vond Gijs dat wel leuk? Dat je dat uh, openbaar maakte? Uh, ja, Gijs die vond dat uh, geweldig. Die, die vindt het nog steeds doodjammer dat hij vastzit bij uh, uh, het toneel <laughs> van Amsterdam. Want die had heel graag meegedaan. Ja, ja. Ik dacht, en die Nico Vijsma, dat is eigenlijk de hoofddader. Dat is ook de gastheer van de voorstelling. Dat, uh, dat is een soort duivelse goeroe. Ik heb hem zelf een aantal keren ontmoet, de echte. Ja. Hij is een ongelooflijk charmante man... En die, uh, ik viel gelijk voor hem. Mijn vrouw was een keer mee naar de rechtszaal. Van, waarom zit je nou al die dagen in de rechtszaal? Ja. Uh, net uh, toen de zaak Vijsma draaide. Zij zag Vijsma en ik was meteen mijn vrouw kwijt aan hem. Ja. <laughs> ongelooflijk. Een, een, een klein, ja. uh, half-Indisch mannetje van 1,65 meter. 65, met een charisma. Echt ongelooflijk. Maar die kon dus ook duivels uithalen. Ja. Dus de helft van de mensen viel aan zijn voeten. En was het een goeroe. En de andere helft... We waren doodsbang voor. Vijsheid in de voorstellingen, Vijsheid want je, je mag de namen natuurlijk niet voluit gebruiken. Jawel, mag wel, mag, mag wel, maar dat doe ik niet. Ik wil een kleine abstractie aanbrengen. Aha. Dus heten ze Haks, Vlijm, Vijs, Frenk, ja, Mint, ja. Wild. Want, want de zaak is nog onder de rechter, in hoge beroep. Ja, zonder. op de dag van onze première, donderdag vier, stond Nico Vijsma weer ja. voor de rechter. Want die was uh, op onverklaarbare wijze uit de dood opgestaan. Anderhalf jaar geleden had hij nog maar een paar weken te leven. Ja. En nu was je opeens weer genezen verklaard en stond hij weer voor de rechter. Ja, maar dat, heeft dat nog invloed? Mag je alles zeggen op het podium als het iets nou, nog onder de rechter is? Nee, wij, wij zeggen niet. wij zeggen bewust van tevoren, we hebben de dingen bijverzonnen. Mm. Het is een, een dramatisering van hoe de dingen gebeurd zouden kunnen zijn. Ja. Dus, en dan mag onder de vrijheid van meningsuiting alles. Ja. Maar je ja. moet, wij gaan heel erg menselijk om met de verdachte. Ja. En dat is waar de journalisten het niet mee eens zijn. Ik zeg, uiteindelijk gaat het om menselijk gedrag. En het zijn geen slechte mensen die slechte dingen hebben gedaan... In mijn ogen zijn het goede mensen die slechte dingen hebben gedaan. Je houdt ons een spiegel voor, hè? want we kunnen, ja. zoals je het zelf al gezegd... we kunnen het allemaal doen. Even een korte vraag. Ja, want iets... Ik heb het ook een beetje vanuit de kranten dan gevolgd. En mij valt alles op dat mensen op een gegeven moment dat geld dan hebben... en dan eigenlijk bij God niet weten wat ze ermee moeten gaan doen. Hm. Nee, het gaat ook in eerste instantie, dat maakt het ook dramatisch, niet om het geld. Het, het is een bepaalde sociale arena waar je niet de onderknuppel... Ja, ja. Je wil niet de onderknuppel zijn. Je wil meedoen. Het zijn hanen. Dus je wil vervol aangezien worden... Ja. En dat is, ja, mannen onder elkaar, het is... Het is. Ja. Zoals gezegd, van de week donderdag de, de première. Ik sprak na afloop een aantal mensen vroeg naar wat ze van de voorstelling vonden. Laten we daar even naar gaan luisteren. Jan Heijlander, jij schrijft scenario's. Zit hier een scenario voor een film in, vind jij? Ja, ik had het toevallig over dat als je zo'n voorstelling ziet en zo gespeeld wordt... daar kan eigenlijk, vind ik, geen film tegenop. Omdat dat die energie die knettert van het toneel af en dat is toch bijna iets wat je in een uh, film... Niet zo, als je het zo live ervaart, ik vind het echt weergeloos. Waanzinnig. Ik heb echt uh, zelden zo'n uh, fijne avond. Ik ben de hele week in Utrecht op het filmfestival geweest. Maar dit zit al hoor, echt waar. Jelle Brand Korstius, wat vond jij ervan? Ik ben een waardeloos journalist. want Ik was eigenlijk helemaal niet op de hoogte van de ernst van, de, van die zaak van het bouwfonds. Jij dacht dat het in Rusland veel erger was? Ja, inderdaad. Ik ben nu helemaal anders over de wereld gaan denken. Want ik, heb, ik geef lezingen en dan vertel ik over de corruptie in Rusland. Maar misschien moet ik mijn mond maar houden als je dit allemaal ziet... En dus het, het, het mooie ook aan het stuk is dat er zoveel dingen in zitten die ook echt zijn. Dus, dus een afluistergesprek en het reproduceren. En ze hoeft helemaal niets dramatisch te maken, want het was al drama. Maria ja. Goos, wat vond je van dit uh, stuk? Nou, chapeau. Diepe buigingen. Ik vond het heel erg, heel erg goed. Ik heb een aantal keer bij uh, een rechtszaak gezeten, bij, uh, van deze zaak. Omdat ik dacht, is het interessant? Ik zag het er niet in. Ik zag het niet, maar Sjors uh, van Hout, die was daar ook altijd, die zag het wel. En hij heeft het fenomenaal gedaan. Dat is leuk. Heb je Marie en Goos daar ook getroffen? Ja, uh? ja, ja, ja, ja. En we zaten ook uh, dingetjes uit te wisselen. Maar het, ze, ze zei toen al, van, ja, ik, zie, ik zie alleen maar mannen... Ik wil weten hoe dat dan thuis zit. En uh, welke vrouwen en, uh, en kinderen. En, en ik zeg, nee, daar ben ik niet in geïnteresseerd. Nee, het nee. zit in, in iets anders. Is, om, moet, je, moet je misschien een man zijn om dit ook te kunnen zien... om het te kunnen uh, schrijven op deze ja, het manier? Het leuke is dat er nu eindelijk in het toneel... wat uh, altijd wat een vrouwenbolwerk uh, was... Uh, zitten nu opeens 60% mannen in de zaal. Die hun vrouw meenemen. Waarbij de vrouw langzaam om snurken in slaap <lacht> <lacht> Terwijl meestal is het andersom. Dus ik wil, en dat is ook een doel van Tom de Ket... En Ingeborg en mij. Want we gaan meer van dit soort stukken maken... over de Nederlandse zakelijke moraal. En wij, wij willen de man weer het theater in hebben. De man moet terug ja. in het theater. Het wordt een soort, bijna een soort genre. Hè? Ik bedoel, recent. Ja, met de, de prooi, prooi ja, een precies. half jaar geleden. Ja. Hè? Over uh, rij, rij, man, Rijkman Groening. Ja, ja, absoluut. En de, de, uh, de theaters wilden er helemaal niet aan die zeiden nee, nee, nee, de vrouwen kopen de kaartjes. Dit is saai, dit is negatief onderwerp, dit is gesjoemeld. Dit is, in de crisis willen mensen lachen, uh, we willen het niet. En de, de voorverkopen gingen open en het liep gelijk storm. Hm. Dus bijboekingen en nu ja, vijf sterren in de Volkskrant van een recensent waar ik ook heel vaak van op mijn lazer heb gehad. Ja. Dus hij Janssen Jansen, heel sportief, hartstikke ja, bedankt. Ja, ja, je krijgt... <lacht> <lacht> ik moet even zeggen dat je in de NRC dan weer twee sterren kreeg. Hè? Ja, Want maar dat is een vrouw. Die <lacht> Jij hebt het helemaal niet begrepen. Goed, en nu niet wens is, zoals, ik. Je hebt het niet begrepen. Kom zoals, nog een keer. Zoals je al zei, je gaat meer, uh, je gaat meer met, met, met, met vastgoed... En met, althans met, met financiële ja, het, onze malversaties. Met financiële hygiëne. Dat, ja. dat, dat interesseert mij. Er ja. gaat iets niet goed. Ja. Bij mezelf ook niet, hoor. Want Kees van de Hoef van Albert Heijn die kan... Uh, kan ook een stuk verwachten, begrijp ik. Ja, ik ben al bezig met ik het drama Hein. Of het drama Aholt gekoppeld met de familietragedie in de familie Hein. Met de ontvoering van Gerrit Jan en oi Bibio, oi, bibio. van BBO. Ja, ja, goed. dankjewel, je um, Het stuk De Verleiders, de Casanovas van de vastgoedvouder. vanavond in Drachten. Morgen in Amstelveen, dinsdag in Tilburg. een toeneen loopt tot, tot met eind januari. Leo samenma bedankt. Wim van Krimpen bedankt. Roland Kies bedankt, George ook bedankt. Straks opium nog een half uur na het journaal van 4 uur. Tot ja. zo. Ik ga nu snel de drachten. Opium. <grijg> Avro. Waarom gaat het zo vaak mis tussen Marokkanen en Nederlanders? En is er een oplossing? Aziz Aynan schreef een roman over zijn eigen weg in twee culturen. Morgenochtend tussen 7 en 8. Aziz Aynan in Dit is de Zondag. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Verrassend voorspelbaar. Dit is Radio 1.